Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is opnieuw geschoten in Brussel. Het is al de vierde keer in korte tijd. Drie daarvan waren in hetzelfde stadsdeel. Twee schietpartijen bij een metrostation. En vannacht ging het mis in een woonwijk. Daarbij is een dode gevallen. Deze verslaggever van de VRT is op de plek waar het gebeurde... en vertelt wat hij ziet. Ja, het is hier achter mij dat dus die persoon neergeschoten is. Je ziet daar achter die witte schermen van de politie... Uh, zien we heel wat mensen van het labo rondlopen. Ze zijn onderzoek aan het voeren, foto's aan het nemen. Het is hier een hotspot voor uh, drugstrafiek. Uh, en helaas de vierde schietpartij op nog geen drie dagen tijd in Brussel. De burgemeester van Brussel denkt dat drugsbendes in de stad... een oorlog uit. Vechten. Zeker tien vrouwelijke agenten hebben melding gedaan van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens het AD kregen ze daarmee te maken tijdens een speciaal project... dat is bedoeld om agenten te helpen bij het verwerken van trauma's. Deze journalist van het AD vertelt wat voor verhalen hij tegen is gekomen. Aanhanding, verkrachting, uh, seks, al dan niet met toestemming en met een onderschikte. Uh, dat, dat zijn soort, soort signalen waar je aan zou kunnen denken. Uh, ik ben er een beetje voorzichtig mee omdat het uiteindelijk meldingen zijn. We weten nog niet precies uh, ja, wat er is gebeurd... Uh, en hoe het is verteld tegen, tegen de politiebond waar die meldingen zijn gedaan. De politie is een onderzoek gestart. Twee leidinggevenden van het project zijn geschorst. AZ heeft zich als laatste geplaatst voor de halve finale van de KNVB-beker. De Alkmaarders waren gisteravond met 3-1 te sterk voor de amateurs van Quick Boys. Herakles, PSV en Go Ahead Eagles plaatsten zich eerder al voor de volgende ronde. En ook trainer Arne Slot en zijn Liverpool hebben een lekker bekeravondje achter de rug. Het werd 4-0 tegen Tottenham Hotspur met ook twee Nederlandse goals. Taller met de buitenzijde van zijn boot all the way across. Dan de van bottom corner into the -yard in de 6-yard area. Van Dijk, Liverpool are going back to Wembley as the holders of the Carabao Cup. En dus mag Liverpool half maart de titel in de Cup verdedigen. De tegenstander is Newcastle United. En het weer nog grijs, met in het zuiden kans op regen. Opklaringen zijn er alleen in het noorden. Het is vandaag niet warmer dan een graad of vier. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Jongen, jongen, een lawaai, man. Uh, uh, ja. Wilde paarden. Het ja, paarden. Paarden. Zijn, uh, zijn wilde paarden. En, uh, ja, die rennen als een gek natuurlijk. Van alles vuur natuurlijk. Hè? Fire. Met, met, met plastic hoeven. Met? Plastic hoeven. Nee, van een plastic kop. Oh. Ja. We hebben een gast. Ja. We hebben een gast. Ja, Diana Cruft is uh, hier uh, in, bij ons in de studio. En Diana is van Juttersgeluk... En ik heb haar uitgenodigd, omdat er op dit moment in het Zandvoort Museum... is natuurlijk de, de plastic op drift. Hè, tentoonstelling samen met Bakels. Dat is oude foto's die wij achter jou staan allemaal gemaakt hebben. Zij gaat ons vertellen over Juttersgeluk. Wat is Juttersgeluk? Waarom zit jij bij Juttersgeluk? Vertel, want heel veel mensen weten dat niet. Ja, Juttersgeluk is een uh, beach cleanup stichting. Ja. En wij maken iedere werkdag van de week, maken wij het strand schoon. Ja. Van Zandvoort en ja. ook van Bloemendaal. Ja. Uh, ja, Bloemendaal ik... ook. ook? Ja, op de oh. vrijdagen doen we dat. Oh. ja, één ja. keer in de maand doen we dat. En uh, doen we al een paar jaar lang. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Nou, in Zandvoort doen we dat met uh, een groepje van ongeveer uh, tien mensen in iedere ochtend. Ja, ik zie ze wel eens lopen allemaal. Ja. Uh, en in totaal ja. is die Jutters uh, community, zoals ja. wij dat noemen, want ja. het is echt een heel mooi clubje bij ja. elkaar... Ja. Uh, bestaat wel uit uh, bijna 60 mensen. Echt waar? Ja. Van ongeveer 40 wekelijks actief bij ons zijn. Ja, oké. Okay. Dus dat is echt heel mooi. Vrijwilligers zijn dat allemaal. Mm -hmm. Ja, vrijwillige medewerkers zeggen wij graag. Ja. Uh, mensen doen bij ons waardevol werk. Ja. En om wat voor reden dan ook hebben ze geen betaald werk. Nee. Nog niet, niet ja. meer. Oké, okay, op die is manier. Het is niet belangrijk. het is een soort tussenoplossing, tussen zeg maar. Nou, niet per se. Sommige nee. mensen zijn uh, vanaf het begin. In 2015, hè? Tienjarig jubileum dit jaar. Oh, echt? En sommige mensen zijn gewoon vanaf uh, het begin bij zijn ons. Zijn ze er al? Ja. Okay, okay. ja. Nou, en vertel, en wat zoeken jullie allemaal op het strand? Nou, wat kom je zo wel tegen? Um, wat wij goed kunnen gebruiken... Hè, want daar letten we natuurlijk een beetje extra op... Uh, zijn um, het vispluis. Dat hangt onder de scheepsnetten. Dat zijn die hele vispluis. kleine... Ja, het is, dit, soms is het een beetje jargon, hoor. Ik zal het uitleggen. Vispluis is plastic draad en daar zie je vaak maar een heel klein stukje boven het zand uitsteken. Okay. Het is vaak oranje, soms blauw, soms zwart. En als je eraan trekt, dan komt er opeens vaak een lange draad. Het hangt onder de scheepsnetten om de netten te beschermen, maar het raakt ook snel los. Okay. En ja, dat blijft dan in de zee en dat wordt dan onderdeel van die plastic soep. Ja. En dat, ja, dat, dat spoelt aan. Ja. Nou, dat is één dingetje. En, en dat is... halen jullie dan... Haal je ja, halen we ervan weg. Trek jullie ja. eruit en ja. het gaat weg. Okay. In de regel halen we alles weg van het strand wat er niet thuis hoort. Dus al het natuurlijke materiaal laten we natuurlijk liggen. En daar vinden we ook hele leuke dingen. Ja. En prachtige schelpen, ja. Ja. eitjes van de, van, van de rog of ja. wat dan ja. ook. Zo ja. prachtige natuurlijke ja. materialen. Um, en hetgeen wat daar niet hoort, al het plastic, uh, petflessen, scheepstouw, tie wraps, wattenstaafjes. Heel veel sigarettenpeuken. Nou, je ja. kan het zo gek niet bedenken. Ja, ja. Dat halen we er allemaal vanaf. Echt waar? Ja. Zo. ja. En je zal je verbazen. Kijk, we, we zijn veelal in Zandvoort. Uh, veelal ook op hetzelfde stuk. Nee? We doen dat vanuit onze jutcontainer... die bij de haven, in haven van Zandvoort staat. Een grote knalgele container. Je kan hem niet missen. Ja. En dat doen we dus iedere ochtend. En dan zou je denken, nou... het wordt wel eens een keertje schoon, toch? Maar dat is dus niet zo. Nee, die plastic soep... Die spoelt het elke keer weer aan. He, met een ander getij en een andere dat wind. komt allemaal uit de zee en, komt dat ook. Uit. Ja, heel veel komt uit zee. Ja, natuurlijk ja. ook het consumentenafval, maar heel veel komt uit zee. Van goed, schepen, van schepen. We zijn nu dus super serieus aan het praten over de plastic soep. En het is ook een heel groot probleem. Ja, ja. Maar je er niet vergeten dat het ook een hele positieve benadering heeft. Ja. Okay, Want ja. we kunnen heel lang praten over dat de plastic soep een groot probleem is. Maar je kan er ook gewoon wat aan doen. En dat is wat we doen bij Juttersgeluk. Ja. En wat we doe steken de handen ermee? uit de mouwen ja, Wat doe en we je zeggen, ermee. Nou, we maken er ook nog hele gave dingen van. Ja. Ja. Dus er zit niet alleen een sociaal aspect aan en een milieuaspect aan. Ja. Het sociale aspect is dat we ja. uh, waardevol werk bieden. Het milieuaspect is dat het strand schoner wordt, dat de zee schoner wordt. Um, maar er zit ook wat ze dan noemen: een circulair aspect. Aan. Circulair is dat je dingen opnieuw gebruikt. Ja. Dat je eigenlijk iets maakt wat ook weer ja. opnieuw ja. Uh, afgebroken kan worden. En weer tot iets nieuws gemaakt kan worden. Dus wat we doen is we halen hetgene wat we uh, kunnen gebruiken. Brengen we naar de werkplaats in Zandvoort Noord. Van Spaar Landen. Ja. De circulaire hotspot uh, heet dat daar. En, uh, en daar maken we nieuw plastic van. Ja. We hebben daar machines staan en we hebben daar shredders en... en injectors en extruders. En dat is een technische werkplaats. Ook dus een sociale plek. En daar uh, maken we nieuw plastic. En dan maken we hele toffe producten. Ik heb er wat van mee. Dus misschien uh, straks uh, oh, na zei, de uitzending, in de uitzending. We even even de laten uitzending. Laten zien. Ja. kunnen ja. het niet zien, maar ja. het, uh, ik kan het ja. jullie wel laten zien. Ja. Hey, en, en jullie hebben ook in de Kerkstraat een, uh, een winkel. Ja, klopt. En wat is die winkel? <coughs> ja, daar verkopen we de spullen. Die we maken hebben in, ja. in Noord. Okay. Ja, klopt. Maar tevens is het, een, uh, is het een atelierplek. Dus ook daar. Uh, je kunt eigenlijk waardevol werk op drie plekken doen. Je kunt lekker jutten op het strand. Je kunt in die technische werkverplaatsing. In de winkel. En ja. je kan in het atelier kan okay. je het meer creatieve, fijnere werk doen. Ja, ja, ja. Ik kan me herinneren dat jullie ook in Bloemendaal. bij het stationnetje van Overveen vroeger. Mm -hmm. een schuur hadden. Uh, daar heb ik ja, Suzanne voor het ja. eerst weer herkennen. Jaren, jaren geleden ja. al. Bestaat dat toch? Nee, dat is een prachtig plekje geweest. Daar is Susanne inderdaad begonnen. Ja. Want ik vergeet helemaal in dit verhaal, Suzanne, Klaas is de oprichtster. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. En ze is ja, afwezig, dus ik wacht de onheurs. Ze was er de week Met op plezier. de televisie. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ik, moet, ik moet er, uh, gauw weer ontmoeten. Ik wil haar handtekeningen natuurlijk. Ja. Mm. <laughs> nou, dat zou ik zeker doen. Hey, maar jouw dochter gisteren in het uh, Acht ja. Ja. ja, leuk, leuk hè. Ja. Ja. Ja. Hoe oud is ze? Ze is twaalf. Lachelijk ja. Leuk. Ja. Ja, leuk. Ja, leuk. We werden een uur van tevoren, we hadden al met de hele groep hadden we gejuts, had een studiedag. Ja. En uh, een uur van tevoren uh, werden we gebeld. Heb je interesse dat we van het Joostsignaal komen? Want ik had ze gemaild aan het begin van de week en niks gehoord. Dus ik dacht, nou, daar gaat ja, het ja, over. Ja, he? ja, ja, ja. Ze hebben natuurlijk genoeg mensen die dat graag willen. En toen uh, zeiden ze, uh, nou, over een uur kunnen we er zijn. Ik zeg, kom maar op. Ik zeg, dan gaan we nog wel een keer het strand op de licht genoeg. Ja, tuurlijk. <laughs> ja. Dus, uh, en toen zijn we naar het Zandvoort Museum geweest, want dat was ook de aanleiding. He? Ja. Dat er in het Museum toonstelling. die toonstelling is, ja. waar kinderen hele leuke dingen kunnen doen. Ja. Ja. Ja. Maar moet je nou ook uh, een beetje kennis van allerlei soorten plastic hebben om te weten van ja, wat kunnen we nou gebruiken om te recyclen, zeg maar. Om, om dingen van te maken. Want misschien is niet alles geschikt om, om, om te smelten. Of hoe jullie het allemaal doen? Nee, dat zeg je echt goed, Charlotte. Het is echt uh, het is een heel technisch procedé. En uh, daarom zeggen wij ook altijd: van ja, het, is, uh, het zal nooit. Uh, fabriekswerk worden, hè, productiewerk worden met uh, een hoge omloopsnelheid en allemaal dat soort dingen. En dat willen we ook helemaal niet. Mm -hmm. dus het is, het is uh, uh, slow production. En dat ja. komt onder andere doordat het plastic uh, zo, zo moeilijk uh, te bewerken is. En inderdaad, als je uh, verschillende plastic codes, hè, je hebt dan zo'n recycle code, je ziet dat op al het plastic staan ja, met zo'n ja. driehoekje en een tweetje of een eentje mm -hmm. of een vijf. En um, ja, dat kun je niet bij elkaar doen. Dan komen de giftige gassen vrij, dan kun je helemaal niet veilig ja. werken. Dus en daarnaast plastic wat we natuurlijk van het strand afhalen. Dat is gewoon vies. Ja, en dat is beschadigd. Het moet, moet schoongemaakt worden en zo. Ja, en dat en is aangetast. Dus ja. als je al weet wat je ermee moet doen. Dan kan het ook heel goed zijn dat het uh, vervolgens helemaal niet doet wat je denkt dat het gaat doen. Dus het is, uh, ja. maakt het ook uitdagend. Hè? Ik, zie, uh, ik zie dat jij je koffie niet op krijgt. Dus ik start even een stukje muziek in. Heel goed, want ja. ik brand net naar mijn thee. Ik brand ja, mijn mond aan het thee. Ja, dat dacht ik al. <laughs> hair from far and she said, losing love is like a window in your heart, everybody sees you're blown apart, everybody sees the wind blow.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 Er zit er een beetje naar voren te kijken. Er zit iemand ernstig in de thee te blazen. Dus die zal goed heet zijn. Maar dan geven jullie wel weer gelegenheid en ruimte om weer het een en ander te vertellen over deze actie. Ja, we hebben vanmorgen een juttertje hebben hier te gast. En die brengt ons zoveel geluk. Hè? Ja. Ja, ja, wat dacht je? Ja, nou ja, ik ben nu überhaupt uh, ben altijd wel blij in, uh, dat we af en toe gasten hebben in de studio. En een stralende gast vanmorgen. En ik heb ook het idee dat jij met alles wat je doet op het gebied van het milieu sparen, zeg maar, dat je daar erg veel plezier aan beleeft. Ja, dat is natuurlijk heel tenminste. Ja, nou, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo, maar een ja. deel van het plezier zit ook echt van die. Ik zei net hè, dat het een soort Jutters, Jutters community is. Ja. En uh, dat samen doen met mensen, mm -hmm. da daar zit echt een heel groot deel van het plezier uh, in. Ja. ja, want jullie gaan natuurlijk Belang. samen op pad, uh, dat plastic inzamelen op het strand enzovoort, maar doen jullie ook uh, buiten het strand om. Samen als, uh, als Jutters ik ook nog leuke dingen. Ga je, ga je op, samen op vakantie ergens naartoe of zo, een lang weekend, of uh, hoe, hoe is dat? Nou, we hebben net ons uh, tienjarig jubileum hebben ge, ge, gevierd. Ja. Als intern feestje, zeg maar, bij ja. de haven van Zandvoort. Ja. En oh, dat uh, ja, da, da, da, er waren bijna 60 mensen. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was hartstikke leuk. Met, met een pubquiz erbij. En, uh, over, over die tien jaar. Uh, want er zijn zoveel leuke dingen gebeurd. Ja. En, uh, er zijn mannen en vrouwen in de club? Of? Ja. En, en zijn de vrouwen oververtegenwoordigd? Of? Nou, Je ziet soms wel een beetje het traditionele rolpatroon... van de vrouwen in het atelier en de mannen aan het jutten. Zingen jullie ook samen? Want het is bij koren ook zo. Het, het, het zijn nou, er zijn wel mensen actief ja. in een koor. Het ja, dat is zo, maar niet, maar niet per se. Niet het koor. Het, het, het, scoor, ja, het ja, okay. We hebben wel een heel mooi lied gemaakt uh, oh, vorig dat? jaar. Oh, ja. want, nou, we hebben niet... Dat lig ik. We hebben niet een mooi lied gemaakt. Matthijs Liefarts ja. uh, die heeft Doe mee Verloste Zee opgericht. En hmm. dat is ook een, echt een inspiratie geweest voor Suzanne om met uh, Juttersgeluk te gaan, uh, gaan beginnen. Hmm. Ja, dat, zijn, dat zijn de Doe mee Verloste Zee bakken die hij op het strand heeft gezet ja. uh, eigenlijk als ja, een spontane ja, actie. Ja, ja. En, uh, Dan zijn en gedacht, jullie eigenlijk allemaal een zeegynecoloog. <laughs> Amateurzee, ja, nou. er, geloof ik hè, dan. Ja, ja Verloste verlos zee, dus ja. Ja, ja. Maar als je de muziek hebt, dan wil ik er wel even instaten te horen. Ik bedoel, uh, we zijn vokaal sterk genoeg. Dus, ik ben uh, benieuwd, misschien kunnen we hem zo even opzoeken of we hem uh, kunnen ik vinden. Charles, uh, zoekplaatje. Ja, ik ga... Ik ga ja. Weet je ja. wat, ik, ik start even een stukje muziek. Heb jij even rustig de tijd om... Uh, heb jij ook muziek meegenomen dan? Ik heb uh, nog wel wat in mijn toverdoos. Oh, gelukkig. Toy for you to pass the day with. Oh, now someone took away his toy. And she will not give him back what we do, oh boy. Treats him like a man likes to be treated. Not the way you did, you lied and cheated. Oh, now someone took away his toy. Game. Oh, now someone took away your toy. And she would not give it back. What will you do? Oh boy. You would never ask for anything you would demand. He was your control. your okay. game. Ja, beginsgeluk, daar zijn we weer natuurlijk, ja. Goed, uh, de nummers nou ja. uh, daar, daar, daar gaan we zo wel even, even op ja. komen. Uh. We hebben hier, we hebben hier thuis op de computer, hebben we hem wel al in beeld, uh, maar met het geluid uh, doet het nog niet, dus uh, uh, de collect is voor een nieuwe computer. Als je nou de... <lacht> <lacht> Oké, okay. nou ja, goed. Nee, maar dat maakt niet uit, dan laten we hem eventjes, dat is goed. Het is, uh, het is eventjes niet anders. Maar wel, uh, ja, er wordt op allerlei fronten, er wordt muzikaal bijgedragen aan de natuur. En de Ja, helemaal goed. Nou ja, en jij... een mooi bruggetje van, ja. uh, van hoe het allemaal begonnen is. Want ja. Uh, ja, Matthijs was één van de inspirators van, uh, van Suzanne. Ben jij nou, uh, om het eerbiedig te zeggen, in interieurmedewerker, alleen maar huis verhouden? Of ben, heb je ook nog een baan overdag ah, Ik ben in een gelukkige positie. Dat ja? ik uh, in dienst ben van Jutters Geluk. Ja, het is gelukkig een kleine stichting met, uh, oh. met, met, een, met een hele mooie community van mensen die dit vrijwillig doen. Waar we verschrikkelijk dankbaar voor zijn. Ja. En, uh, maar ja, er moeten ook gewoon uh, wel dingen geregeld worden die niet door vrijwilligers ja. uh, altijd ja. gedaan kan worden. Ja. Dus er zijn een bepaalde... Uh, dus jij liep op het strand al dat plastic in te zamelen. Toen zei er iemand, dat zal ik je betaald <laughs> Nee, maar wel leuk dat je op die manier gewoon je inkomsten kan verwerven. Ja, dat is te gek. Wie wil, wie wil dat dan niet? Dat is nog ideaal. Ja, ja leuk. Ja. Ja. En uh, de, de Heerdeshuizers vindt het ook prima? Dat doet hij ook mee? Ja. Nou, die wordt af en toe wel een beetje gek van mij, hoor. <laughs> <laughs> Want het is wel mooi, <laughs> zo'n baan bij een stichting. Ja, maar, maar het is, ja. is ook is hard werken. het een, werken. Het een, een, een, een, een baan met, van vijf dagen in de week? Of doe, ja, ik ben er alle dagen van Nog de week, wel, inderdaad. doe dertig uur, hoor. Dus, ja. maar, maar ook ja. in de weekenden? Mm, nee, of nee uur, doorgaans niet, niet. Doorgaans nee, nee, nee. Leuk. De ja. winkel is wel open in de weekenden. Waarom ben je bij Jutters Geluk terecht? Uh, Hoe ben je daar terecht gekomen? Nou, ik, ik verhuisde naar Haarlem. En ja. uh, ik, ik deed hiervoor ook een sociale baan. Uh, om het zo maar te zeggen. Hè? Want ik, vind, ik vind het gewoon fijn om met iets mensen. te doen uh, waar, uh, ja, waar je een beetje blij van wordt. En waar je wat bij kan dragen. En uh, toen ging ik verhuizen. En toen zei iemand van... Oh, dan moet je eens met Suzanne gaan praten. Van Jutters geluk. Ja. Want zij uh, kunnen best een extra handje gebruiken... Ja. En, uh, maar Suzanne is te druk. Die is gewoon te druk ja, om een vacature is... uit te zetten. Ja, ja. Dus nee, toen uh, ben ik met haar gaan praten. En dat ja. klikt eigenlijk gelijk. Leuk. ik was op het goede moment, op de goede je tijd je tegen goed was ik daar. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik weet dat Suzanne is, heeft ook nog eventjes in een klein, op de, in de passage heeft ze, is ze, ja. heeft ze gezeten. En daar heb ik haar ook uh, gekend een jaar geleden ook. En toen is ze ook nog in ja. Goedemorgen Zandvoort gekomen. Dat weet ja. ik ook nog wel. Gaaf dus ik om ken te, haar, te zien oh, hoe het gewoon en haar neef zat daarnaast met, uh, met de fietsen en zo. Ja. En, uh, maar ja, nu is ze veel te druk. Dus ze kan nu... Uh, nee. uh, kon ze niet komen. Ik had het al eerder gevraagd. Ja. Maar hartstikke fijn dat jij uh, dan kan komen. Ja, ja leuk. Ja, hartstikke, ja. Leuk. hartstikke ja. leuk. Tien hey. jaar lang alweer. Ja. Hey, en uh, de tentoonstelling. Uh -huh. Vertel eens over de tentoonstelling. Wat, wat, wat ja. gaan mensen zien daar? Nou, de tentoonstelling is uh, geïnitieerd door het uh, Zandvoorts Museum... Ja. Uh, Aurelie Ruhees. De nieuwe ja. directeur uh, ja, ja, daar. Ja, ja. Ja. En uh, ja, zij bedacht de tentoonstelling uh, Plastic op Drift. Volgens mij is de naam van, van, van Suzanne. En samen hebben ze gezegd... Plastic op Drift. Van afval tot erfgoed. Ja. En uh, uh, zij was er al een, een, een eindje mee op weg. Mm -hmm. En Suzanne uh, is daar mee gaan helpen. Zeg maar. ja. En samen hebben ze een heel mooi programma uh, neergezet. Ja. Met uiteindelijk... Uh, uh, Veertien kunstenaars, veertien exposanten ja, die ja, daar ja. Uh, allemaal van, uh, van plastic afval, afval hebben ze, uh, uh, nieuwe ja. kunstwerken maken. Ja, ja. En het is vrezen. Het Lange is mooie dingen, hè? Ja. Imposant ja. en kleurrijk. Ja, en, ja echt, echt uh, heel veel leuke dingen, dus ook voor kinderen. Ja. Zoals Jarro al zei, waren we gisteren met ja. uh, onze dochter daar. Ja, dus uh, ja. dat is een van de dingen die bij je museum, kan doen. Hè? Daar het museum, Dat kasteel staat daar al. Hè? Ja. Alleen maar met schepjes, emmertjes ja. en allerlei dingetjes die ze allemaal in de zee gevonden hebben. Ja, ontzettend ja. imposant is dat ja. ook. Ja, klopt. Ja. Ja, ja, leuk. Ja, alles is dus leuk. gemaakt in die werkplaats. Hè. Ja. Als, je, als je goed kijkt naar het kasteel, dan zie je dat er allemaal uh, plastic platen zijn. Ja, ja, ja. En die ja, worden gebakken ja. in ovens. Oh. En, uh, en dat wordt dan uh, ja, allemaal aan elkaar gemaakt tot ja. een groot kunstwerk. Ja. en, en um, maar als je dus al die dingen bewerkt, dat plastic... dan moet je toch daar ook wel een beetje kennis van hebben? Ja, zeker. Maar hoe, hoe, hoe leer je dat dan? Nou, aldoende. aldoende. Vertel, vertelt men daarover wat je ermee kan? en zo? Zeker. Er geen, ja, er is, er is begeleiding. Zowel in het atelier als okay. op het strand... als in ja. de werkplaatsen is er begeleiding van de, van de mensen. En uh, ja, dat, dat vind ik ook het leuke van Jutters Geluk. Want je kunt dus allerlei verschillende dingen doen. Ja. Ja, en als je interesse hebt, als je affiniteit met, uh, met techniek hebt... Uh, ja. Ja, dan, kun je, dan kun je allemaal mooie dingen leren. Ja. Ja. En uh, jullie maken allemaal leuke dingen, dat weet ik. Hè, sleutelhangers en allerlei ja. andere leuke dingen die jullie verkopen. Ja. Wat gebeurt er dan met de opbrengst van, van, het, van al die... Nou, nou dat, dat hebben we hard nodig. Ja? We echt hard Zelf, nodig. Ja. ja, want er komt echt wel gewoon een hoop werk bij kijken. En al die en, mensen uh, natuurlijk ook. die Ja, dan, om de boel te begeleiden. Van, en en uh, nou, de huur van de winkel. Ja. Eenvoudig gezegd. Nou, ja, ja. Wij, ja. bij ja. salaris. Ja. Ja. Dus, uh, dus ja, er komt er een hoop bij kijken. Ja. En uh, we krijgen een stukje subsidie van uh, drie oh, je gemeentes. Ook ja, een okay. stukje subsidie. Okay. Dus hartstikke fijn. Ja. Ja. Uh, maar dat is... Lang niet genoeg. Nee. En, uh... Ik ga jullie even wat iets, uh, onderbreken. Je was dit lekker te Eindelijk, ja. <laughs> ja <laughs> uh, ik denk dat Charlotte het opgelost heeft. Oh, oh kijk, kijk. Denk ik. Oh, ik ben benieuwd. Even kijk. kijken. Charles, ik zou zeggen. Uh, ja, ik was nog bang, maar ik, denk, ik word ontslagen. Uh, ja, oh, ja. ja. ja. ja. Nee, niet, ja. Niet, niet, niet op de eerste <laughs> dag van de nieuwe. Zo, we gaan nog proberen te draaien. Jutta Thijs, het nummer heet The Chill Vogel. Oh. Chill, chill. Chillen, chillen. Chill, chill, ja? Uh, ja, wat is chillen eigenlijk? Nou, genieten ja, gezellig, eigenlijk, hè. Gewoon uh, maar, lekker chillen. Ja. Ja. Uh, doe mee en verlos de zee. Nou, daar hebben we het net al over gehad. Over die oh, uh, zee ja. Ik ben benieuwd, ik ben benieuwd. Laat maar horen. Een flesje, een dopje, een wegwerpkopje... Komt die rol toch allemaal vandaan? Netten en draadjes, een tas vol met gaatjes. Ooit was het nuttig, nu is het al vergaan. Kom je ten allemaal, strand op en aan de haal. Samen krijgen we het gedaan. Doe mee, verlos de zee. Een en lichtgroen Waar komt die rommel toch allemaal vandaan Kwasten en touwen Een shirt zonder mouwen Ooit was het nuttig Nu is het al vergaan Kom je jutten allemaal het Strand op en aan de haal Samen krijgen we het gedaan Doe mee verlos de zee De zee zit vol met troep Ja, wat moet ik hier nou van zeggen? Dat is toch nou, geweldig? Top. Ja, hartstikke leuk, joh. Dat top. is een zit ook een leuk video bij. Luisteraars, u kunt uh, uh, het nummer terugvinden bij Jutter Thijs, moet u maar eens googlen. En dan kom je vanzelf uh, uh, allerlei beeldjes tegen op het internet waar. Uh, Blijkt dat er op uh, YouTube een filmpje staat van Jutte Thijs. En dat is dit liedje. Doe mee, verlos de zee. En dit is nou officieel ook opgenomen ja. in de playlist van uh, ja. Vrijdag gebeurd? In, in de play gaan. Dat toch niet naar dus de wc? Nee, nee, nee. Oh, nee, we, oh, nee, we, nee zijn we zijn, zijn hier gezant geworden, hè? Dat is geen bloemendaal, sorry. Oh, nee, oké. Okay, okay. Sorry, <lacht> ik, die foto's toch anders, ik weet het. Jij kwalijk, we ja, neem me niet kwalijk. Wij houden het <lacht> wel netjes, hè, mannen? We houden het absoluut netjes. Het is wel goed dat je hier niet alle uren bij bent. want dat is het even daar, ja, over, over, over netjes gesproken, er was een man en die rent met een revolver een café binnen. En die roept: van, Wie heeft er met mijn vrouw geslapen? Wordt het muis stil natuurlijk in het café. Maar opeens roept iemand achter uit het café vandaan: Nou, zoveel kogels heb jij nooit. Ja, ja, ja, ja. Ja, je luistert op vrijdag gebeurt, zie je van Zandvoort. Het is eventjes zonder beeld en wel met geluid gelukkig. En uh, het is weer beren gezellig in de studio, zeker weten. Ja. ja. Het is jammer dat we maar drie uurtjes hebben, hè? eigenlijk. Oh, eigenlijk wat zeg jammer. je nou? Drie uurtjes. Dat, wij doen drie uur, hè? wij doen drie Jij denkt dat je met een uurtje <lacht> klaar bent. Nee, nee, nee. nee. <lacht> wij zitten hier al om negen uur s morgens, hè? Ik zal ja, <lacht> ja. even een vriendinnetje bellen dat we Robin ophalen van school. <lacht> Jouw was geen punt, het maakt helemaal niet uit. Ja. Robin, dat is uh, Robin Hood, toch? Ja, <laughs> nee, een vrouwelijke Robin Hood. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ondanks dat ze niet kennis zien, krijgen toch vragen of jullie degene zijn die met een groep, uh, op het strand hebben allemaal gele jassen aan. Ja, zeker. Dat zijn jullie. Ja, zeker. Zal ik ja. dat zeggen ja. Dat zijn ze hoor! Ja. Ja. Oh. Ja. Ja. Op maandag, hè? Met, met, met zorgbalans. Ja. Ook heel ja, mooi, hè? He? bijna ja. elke dag zie ik jullie Ja, de we de zijn iedere ochtend van, van de werkweek. En dan is het een kleinere ja. groep en ja. zo. Ja. Ja. Ja. In maar, weer en wind, hè? In ja. weer en wind. Ja. Ja. Sommige mensen vinden het extra lekker. Als, het, ja, uh, ja, ja, als ja. het een beetje stormt en een beetje, een beetje, een beetje regent. Ja. Maar hebben we nou ook uh, uh, uh, hele bijzondere dingen gevonden? Zeg dus van, nou, dat was zo bijzonder. Ja, ja, ja. Vragen <laughs> mensen inderdaad wel vaker. Ja. Um, ja, er worden wel gekke dingen gevonden. Zoals. Nou, just, zo? Ja, dat. Maar ook ja. wel inderdaad uh, dingen die uitgestrooid zijn. Hè? Oh. De, deels van, oh, van, van oh, dan uh, en dan. Ja, ja oh, precies, dat oh. soort dingen ja, natuurlijk ook dingen op het strand... waarvan je denkt van... Uh, wat is hier gisteravond gebeurd? Okay, ja. Ja, ook dat soort dingen, ja. Ja, dat soort dingen. Maar, maar dat, valt, dat valt niet onder plastic, dat valt onder rubber. Dat is, weer dat wat is anders. rubber, ja. ja. ja, ja. En zie je, ja. Vaak, zie je vaak zeehondjes ook en zo? Ja, een hoogste ja. enkele keer inderdaad. Ja. ja. ja. Maar die moet je lekker met rust laten. We bellen gewoon altijd wel even. Zijn maar, uh, maar die komen lijkt niet, dat ze dan die komen dan niet gewoon... met een stukje plastic onder hun. Uh, nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Gelukkig niet. Okay. Gelukkig niet. Maar ik, ik had eigenlijk nog een, een vraag. Ja, kom ja, terug naar tien uur. Hey, tien jaar, Jutters geluk. Jutters Museum hè, dat hebben we ook in Zandvoort. Ja, hebben jullie daar ja. contacten mee? Ja, we hebben zeker contacten daarmee ja want die zitten, ja, ook met een museum met, vol met, met alles wat ze ook in het ja, vinden. Ja, dat is ook zeker een aanrader. Want als we het ja, over de zo kinderen leuk hebben, zo leuk ja, dat daar. is heel leuk om te zien. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar ja, hebben klopt. jullie wel contact mee ook? Ja, we hebben contact daarmee. Ja. En uh, ja, altijd nog weer voornemens van, van, van, goh, zouden we niet iets samen kunnen doen? Ja. Nou, ik roep het hierbij weer eens hard ja, op. Want het hartstikke goed. Want afgelopen ja. jaar is, dat, uh, is die intentie ook nog weer geweest. Maar ja... Dan Weet je, je hebt het allebei, ja. hè? allebei stichtingen, super druk met ja. allerlei dingen. Dus het ja. is er nog niet van gekomen om okay. echt samen op ja. te trekken. Ja. Intentie ja. is er uh... wel. Mooi, dat is mooi. Ja, ja. ja leuk. Maar uh. als wij nou, uh, zegt Charles zegt bijvoorbeeld, ik wil en ik wil en Willem wil. Wij willen ook mee uh, jutteren, zeg maar, met uh -huh. de hele jas aan. Kan dat dan? Nou, die gele jas die is natuurlijk wel uh, voor, voorbestemd, uh, hoe zeg je dat, voorbehouden aan, uh, aan onze vrijwilligers. Ja. Dus uh, ja, het is, uh, het is niet zo dat je eenmalig, je kunt eenmalig meejutten als, als ja, ja, uitje, ja. Ja, ja. zeker. Uh, dat kun je iedere ochtend van de week, maar dan moet je een klein beetje bij betalen. Want juttersgeluk moet ook bestaan, nee, dus dan moet je een klein ook. beetje betalen, want dan is het echt een uitje. Ja. En doe je het nou vanuit uh, de beweging van, nou, ik ben... Uh, je sluit ik je noem aan maar bij iets, de, de jutters. Ja, dan, dan, dan, dan, dan word kan, je echt... Ja, uh, ja. Dan, dus uh, je kan een echte jutter worden. Ja, zeker. Nou, dat vind ik toch wel, uh, wel apart. Ik Hard. doe al jaren, al jaren <laughs> doe ik erover om die naam Sil kwijt te raken. ja. En dan wil je mij van het strandjutten hebben. Hoe kom jij niet naam dan? Niet een goede jutter Wat zei je? Hoe kom jij aan die naam dan? Ja, daar hebben we het namelijk over. <laughs> <laughs> ja, ja, dat ja, maakt nee. me heel nieuwsgierig. Ja, nee. Nee, nee Sil. Ja, ja. Nee. Een grote organisatie uit Haarlem, zoals het Zandvoort, Spanielanden, 20 jaar bestaan. Mm -hmm. Hebben jullie ja. daar uh, regelmatig ja, contact mee? Vertel. Nou, ja. Sterker nog. Uh, ja. Um, ze zijn onze sponsor, zoals je dat officieel mag noemen. Nee, ze hebben echt, echt een mooi, mooi bedrag aan ons uh, gegeven uh, leuk, om tien jaar Jutters Geluk uh, mogelijk te maken. Want uh, we krijgen straks, dit is deze expositie, hè, onze, ja. onze participatie ja. In, ja. Uh, in de expositie. Dat is nog maar uh, het begin. Mm -hmm. uh, er staan nog andere uh, dingen op het programma komend jaar. En uh, onder andere een buitenexpositie. Eh, ook dat weer in nauwe samenwerking met het Zandvoort Museum, die echt ons dat podium geeft. Dat nou, we het gek te vinden. Goed, ja. En uh, ja, Landen is, is onze sponsor. Ja. ja. Dus, dus uh, uh, dank uh, Jan van Betten. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, maar uh, geven die jullie ook een bepaalde ruimte om te exposeren, bijvoorbeeld? Spaarlanden? Hebben die ook, bijvoorbeeld in Haarlem heb je natuurlijk ook Spaarlanden. Uh, dat jullie daar mogen exposeren met jullie kunstwerk? Je bedoelt in de buitenruimte? Ja. Mm, nee, niet per se. Waar ze ons wel vaak mee helpen, en dat is super welkom, dat is het logistieke deel. Oh, oké. Okay. Nee, want als je bijvoorbeeld zo'n kasteel, wat, ja. uh, wat Gerrie net zegt. Ja, ja dat is zo'n kasteel dat wordt opgebouwd uh, bij, uh, bij Sparna Landen uh, op de remise. Ja. Maar ja, vervolgens moet je dat vervoeren. Ja, daar ja. hebben wij helemaal niet middelen voor. Nee. Nee. Dus dan nee. komen zij met, uh, met uh, groot uh, materieel. en dan, uh, ja, ja. Ja. ja, leuk. Ja. Maar zoeken jullie ook sponsoren? Dat neem ik wel aan. dan. Ja, dat is hartstikke dat is welkom weg, natuurlijk. Hè? Nee, dat is nooit weg. Wat, wat, wat we doen is: uh, een van de inkomstenbronnen zijn onze zakelijke uitjes. Ja. He, dus oh, ja. de, je kunt uh, Jutte als bedrijfsuitje. Oh, Oké. Okay. En uh, je nou, je dat, maakt dat doen een we zelf maar workshop van dan of zo. Moet ik dat zo zien? Ja, het, het, um, Kun je ik, zelf ook dingen maken? Ik zou zo, noemen het dan bijvoorbeeld een expeditie of zo. Want expeditie. mensen denken ook wel eens van... oh, dan gaan we jut op het strand. Ja. Ja. En dan gaan we daarna daar dat iets leuks van maken. Maar, maar je dat moet je, is het niet. Nou ja, is je is moet je voorstellen niet. dat het natuurlijk hartstikke vies is... wat je ja, van het strand is, afbrengt. Oké. En We zijn ook geen, we zijn geen evenementenbureau. Dus nee. uh, daar hebben we helemaal niet de middelen... Nee, en, de, okay, en de capaciteit ja. voor om dat nee. allemaal te begeleiden. Maar we zijn wel gewoon op het strand natuurlijk. Ja. En alle handjes zijn daar hartstikke welkom. Dus. Uh, Laat die uh, Zuidas bedrijven maar uh, betalen. Ja, zeg je goed. <laughs> en uh, dan mogen ze met ons meehuurten. Die is wel een gezonde klus, denk ik, Want, uh, ik. Ik schat in dat je weinig ziek bent. Omdat je gewoon altijd naar buiten ligt. Het is, het is super, super heilzaam. Mm. Maar het is ook wetenschappelijk bewezen. dat op onze website. Ja. staat er dat er uh, door... Um... <tie> Ja, dan moet ik je even de naam schuldig blijven. Maar ik, ik, ik kan het even nasturen. Dat het dus wetenschappelijk bewezen is... dat als je uh, op het strand actief bent... en uh, daar het afval ruimt... en uh, dat doet iets met je hersenen... waardoor je mentaal weerbaarder bent. Ja, ja. Ja, okay. heel interessant. Het, ja. Het is geen rocket science natuurlijk. Maar als je dichter bij de natuur bent... Ja. dan uh, uh, voel je je nauwelijks verbonden daarmee. Voel je jezelf beter. Wordt de wereld beter van... Ik ben wel eens een keer op het strand bezig geweest. dat ik plastic aan het opruimen was. en dat ik bijna ruzie kreeg met een Duitse toerist. Die wilde dat niet. Wat zeg je me nou? Ja, het was een windscherm. We Into thinking I had something to protect. Good and bad, I define these terms quite clear, no doubt, somehow. Oh, but I was so much older. De beurt, my backpage. Je luistert nog steeds naar nou, vrijdag gebeuren. Het van Zandvoort zonder uh, camerabeeld, wel met geluid natuurlijk. Gelukkig Als maar, maar ja, zijn, hè? Ja, we zijn te horen uh, tot ja. uh, ver over de, ja. over de grenzen, tot, uh, tot in het gekke Amerika. Nee, uh, ja. ja. <laughs> Canada ja. ook. Canada. Ja, nee, zelfs in Canada beter horen. Dus. Uh, Diana heeft nog wel wat leuke dingen om te vertellen over uh, wat er allemaal voor activiteiten nog zijn. Hè? Heb jij... Uh... Ja, klopt. Zeker met de voorjaarsvakantie uh, ja, in het oh, vooruitzicht. Ja, dus dat, ja. Die begint en, om, uh, met, uh, begin die? De voorjaarsvakantie? Hier in het noorden hebben ze nog één weekje school en daarna is het voorjaarsvakantie. Oké, okay, snel was snel. Oh ja, natuurlijk. Dat met, is dus met carnaval ja, meestal, is, meestal. Ja, he, ongeveer, klopt. Hè? In februari. Ja. Ja. Sfeer, ja, op, op, op, op, op Valentijnsdag begint het dan. Ja, op Valentijn en dan krijg je... februari, kaart, ja, ja. Vijf, ja. ja. Zeggen we dat goed? Even kijken, nog één weekje school en daarna. Ja. Nou ja, dat is nu Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik wil het snel in de tijd. Nee, wat ze inderdaad... Uh, ze kunnen allerlei uh, leuke activiteiten doen. Ja. Uh, ze kunnen bijvoorbeeld ploggen. <laughs> Kennen jullie dat woord? Ja, ploggen? ploggen. Ik ken het, ploggen, het woord niet. Nee. Nee. Joggen en uh, plastic rapen. Tegelijk. Oh, oh. En dan het liefste nog in een heel bijzonder pak. Oh, ook, ook dan nog? Ja, ik heb het dan natuurlijk over Paul Wei. Ja, ja, ja. Hij is ondertussen nou, best heel beroemd aan het worden. Paul ja, Wey ja. is al jarenlang bezig. Haarlemmer is al jarenlang bezig met uh, plastic rapen. Ja. En, uh, en dat ja, doet hij op een hele bijzondere manier. Een, uh, ja, hij heeft de meest recente ja. actie die hij heeft gedaan, is uh, dat hij de. Uh, halve marathon van Egmond heeft gelopen. Mm -hmm. 21 kilometer. Ja. Maar met een pak aan. Ja, dat gezien, lijkt ja. op een wereldbol. En dat pak weegt 32 Wat kilo. Is... Wie je je voorstellen, dan ga je 21 kilometer met een pak van 32 kilo lopen. Nou, dan heb je wel hart voor de natuur hoor. En conditie. Nou, oes, oes. Ja, knap hoor. Knap, ja. Ja. Maar je kunt dus met hem, de kinderen kunnen in de voorjaarsvakantie ja. uh, kunnen met hem plogen. Leuk, ja, ploggen, en, uh, Dus ploggen. dat is wel heel leuk. En plannen uh, is ook iets. hè. Ja, dat, is, nou, dat, dat kende ik niet, maar dat kan natuurlijk is, wel wandelen zijn. Dat is ook wandelen en ja. plastic rapen dan ja. ook. Ja, te gek. Ja. Grappig hè? Ja, je kunt eigenlijk gewoon niet meer de deur uit zonder iets op te rapen, toch? Je moet altijd iets oprapen. Zo is het. Ja. Rap jij wel eens iets op, Charles? Uh, nou ja, als ik uh, in een gebied kom waar het geld voor het oplapen <laughs> ligt. <hè>? Ja, wel. <laughs> nou, ik liep laatst door Bloemendaal heen en bij hem door de straat. Ik denk, wat ligt daar nou hier? Hij? Ja. heb ik niet gestruikeld. Raad? nee zeg ik, wat is dat? Ja, ik had last van hoogtevrees. Ja, nee, dat zo werkt dat niet. Ja, maar ik ben, ik ben, uh, ja, ik ben, ik ben, al een beetje een oude man, uh, Diana. Dus, dus uh, ik, ik ben niet meer zo soepel in het oh, bukken. Oh, maar dat, is, dat is geen excuus, hoor. Dat is hartstikke goed voor je. Het... Even door de knieën. Ja. <laughs> uh, nou, ik ben er niet te beroerd voor, maar uh, ja, het lichaam moet wel meewerken. Ja, zo dat, is het. Dat ja. is, uh, ja. Nee, maar het zijn leuke dingen. Uh, er is een modeontwerpster, Nikki Steenbergen. Uh, zij ja. exposeert ook uh, ja. in, de, in de plastic op drift uh, expositie. En, uh, en ook daar kunnen kinderen leuke activiteiten mee doen. Dus uh, bekijk het programma op de, op de website. Want dat is op zolder, Waar Is dat dan uh, op zolder, dat, uh, in het museum? Ja. Ja, daar ja. kun je niet doen. Ja. Ja. Heb je nou die vraag al gesteld over je bikini, Sharon? Eh, Van plastic of dat kan. Plas plastic, plastic, bik bikini. plastic bikini. Ja. Plastic bikini. Uh, nou, ik, heb er, ik zie er maar van af. Want ze vinden het überhaupt wel raar dat ik een bikini aantrek. Dus, dus, dus je ja. ziet het zelf ook wel. Het oh, kan wel tijdens het ploppen. Te veel informatie dit, hè? Ja, dat is, ja nou, en dan en moet jongens. ik ook met dealen dan. Dan moet ik echt met dealen. Dat is, dat is ja. ja. Nee, ja. goed. Jongens, ik wil nog even een stukje muziek draaien. Want we gaan richting de klok van 11 uur al. Ja, dat is wel weer een uur, hè? Het is niet oh, te geloven. Man. Tijd vliegt, hè? Leuk, flies, Ja. ja. Okay. Hè, die abrupte einde, ja. de, de, de korte nummertjes, 2 minuten 30. Dat was toen, hè, was allemaal, die, ja. De nummers, hè? Ja. Moeten wij misschien aan Diana vragen wat, uh, of zij nog misschien wel een oproep heeft aan ja. de regio? Ja, Diana. Ze heeft alles. Je een, hebt alle, een, me, een milieuoproep. Ach, jongens. Stiks. Oh, het hoeft ja. niet zo zwaar te zijn, hoor. Stik, Stikstof. Doe gewoon iedere, iedere dag twee stukken oprapen. Maar, maar, maar, en, we gaan, we uh, gaan, gaan. koop geen dat... boodschappentassen. We gaan nu maar mee. Uh, ja. Het is zo we eenvoudig. We gaan nu mogelijk bellen. bellen. <laughs> Over de stikstof. Nou ja, ja. Uh. En geen tasjes vragen. Dat wordt ook zo moeilijk in natuurlijk. Een heleboel, he? Zaken doen dat niet meer. Hè? Die nee. geven ook nee. geen plastic tasjes voor. En nee, uh, gewoon uh, geen plastic flesjes. Die, die dus afbreekbaar zijn, die hebben ze wel. Die groene, weet je wel, ja. die geven ze nou ja. wel. Ja, maar ook dat is niet nodig, joh. Dat is ook niet nodig. Ik leg nee, maar, gewoon uh, mijn yep. vijf appels, leg ik gewoon op de toonbank. Meestal ja, als ik bij Albert Heijn ben, dan koop ik zo'n ding voor 50 cent. Dit neem ik gewoon mee naar huis. Ik heb 25 winkelwagentjes voor de deur staan. Ja, die kun je zo meenemen inderdaad. Een oproep. Een oproep? Ja. Ik zou zeggen, kom lekker mee, Jutte. Kom lekker mee, Jutte. Ja. ja, we hebben verschillende dingen. Dus je kunt inderdaad in de ochtend als doen. Ja, maar dan weet je dat je ook allemaal op kan rapen en zo. denk Ja, ik. Dan en dat, dan leer je, je, je gaat dan met, ja. ons, met ons mee, met die vaste Jutgroep ja. in de ochtend. En het heet dan uh, Jut mee en ontmoet ons Jutters. En waar moeten de mensen zich dan, dan melden? Ja, ja, ja. waar moeten ze zich melden? Je kunt het via de website kun je doen www.juttersgeluk.nl. Oh, okay. En daar uh, is alles te zien. En als je werkzaam bent voor een bedrijf of een organisatie, dan uh, ja, vraag eens na: van, uh, joh, kunnen we niet uh, met het bedrijf ja, gaan jutten? Het leuk. is echt een twee-uur-durend uh, arrangement met, uh, waarin je heel veel leert over de plastic soep. Ja. Um, en je lekker met ons het strand op gaat. Um, en uh, mensen zijn altijd verrast dat het zo'n compleet verhaal is. Ze denken dan van, uh, nou, we gaan uh, even het strand op. Maar uh, weten helemaal niet dat er gewoon een heel sociaal uh, verhaal achter je dus geluk zit. Ja. En dat we een winkel hebben. En uh, ja, daar zijn ze heel verrast over. Dus uh, het is hartstikke leuk bedrijfsuitje. Zeker, lijkt me zeker leuk. Ja. ja. Wou je verder nog iets kwijt? Nou, jongens. Ja, euh, zijn we iets vergeten te vragen? <laughs> zijn we iets vergeten te vragen? De vragen? Ja, nou, oh ja, vertel even wanneer de ten, hoe lang de tentoonstelling is. Ja, de tentoonstelling is net zijn. begonnen. Weet je. Net dus begonnen. Dus je kunt uh, tot 31 mei kun je terecht in het oh, dat Museum. Dat ja. Iedere woensdag, donderdag, vrijdag in het weekend. Ja. En uh, ja, kom nog natuurlijk gewoon ook even bij de Juttersgelukwinkel langs. Ja. Kerkstaat kerkstraat. 1A, ja. kan niet missen. En uh, ja, Die is, dat, die een, is uh, de hele dag open, die Jutterswinkel? Nee, we hebben wel beperkte openingstijden. Dus kom in, kom in de middag, dan mis je ons niet. Uh... In de middag? Ja, in ja, de middag. Oké. Okay. Uh, kerk staat 1A, u hoort ja, we het wel. dan aan de bovenaan, Nou, is, is super bedankt, uh, lieve mensen van nou, de uh, Jij bedankt? ZFM. Uh, nee, kom. Wat een mooie komen. aandacht ja. allemaal. Ja. Nou, Heel erg als je een keer uh, weer iets hebt of zo, Ik denk van ik heb wel wat nieuws te melden. Je bent altijd welkom. Nou, super. Ja. En, uh, super houd je aan. Nee, dat is goed, dat is prima. En uh, je hoeft geen koekjes mee te nemen, dat doet Gerry altijd wel. <laughs> He, wat, had je, wat had je vandaag, Gerrie? Haagse. Denne -koeken, Bluf? Oh, Denne Koeken Haagse Bluf, kom ik bij Haagse Bluf. <laughs> nou ja, goed. In ieder geval... Uh... Nou, in ieder geval, dankjewel dat je er was. Heel gezellig. Ja, super, graag gedaan. En uh, als en de, de mensen nu uh, op het strand kijken, zien een groep mensen lopen in gele jas. Dan weten ze in ieder geval... Precies. ...wie het zijn. Ja. Die, zijn niet, rem, die zijn niet van de KNRM, zeggen we dan. Die zijn niet van de KNRM. Ja. <laughs> goed. Like. Thank you, Valé. My name is Jack, and I live in the back of the Gretegarbo home with friends I will remember wherever I may roam. And my name's Jack, and I live in the back of the Gretegarbo home for boys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 Funny old hair, and he's never sad at all. And when I grow up, I want to run as fast as my friend Paul. There's the prettiest girl in the whole wide world, and her name is Melody Man. And here comes Ma with brother Tom, who is probably my best friend. My best friend. And my name's Jack. In the back of the battleground right And I live in the back in the back, back, right in the back, back of the grave I've my way Life was gone